Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Jobboot met het NOS journaal. Apothekers gaan er veel meer in inkomen op achteruit dan tot nu toe werd aangenomen. Oorzaak is vooral de sterk verlaagde vergoeding die ze voor veel medicijnen van de zorgverzekeraars krijgen. Dat staat in een onderzoek van het bureau Conquestor. Zorgverzekeraars vergoeden van een groot aantal veelgebruikte medicijnen alleen nog de goedkoopste variant. De gemiddelde apotheker verdient daardoor dit jaar mogelijk enkele tienduizenden euro's minder dan het norminkomen van 108.000 euro. Minister Klink wilde nog niet reageren op de conclusies van het onderzoek. Hij wacht eerst het advies af van de Nederlandse zorgautoriteit. Burgemeester Cohen van Amsterdam vindt dat vrouwen die werkloos zijn omdat ze een boerka dragen eigenlijk geen bijstandsuitkering zouden moeten krijgen. Het dragen van een boerka als religieuze uiting mag niet verboden worden, zegt Cohenning Trouw. Behalve in situaties waarin contact met andere mensen nodig is, zoals op school of op het werk. Nu mogen gemeenten een bijstandsuitkering van vrouwen met een boerka wel korten, maar niet intrekken. In de Tweede Kamer kreeg een motie om volledige intrekking mogelijk te maken, alleen steun van de PVV. Het Rijksmuseum is officieel eigenaar geworden van het schilderij De Gouden Bocht van Berkheide. Dat zegt de voormalige eigenaar van het schilderij, de investeerde Reitenbach. De Amerikaanse zakenman J.P. Morgan Chase claimt het schilderij niet langer, zoals bekend geworden. Reitenbach verkocht het schilderij aan het Rijksmuseum. Daarna legde J.P. Morgan Chase er een claim op, omdat Reitenbach een lening niet op tijd terugbetaalde. Daardoor dreigde het Rijksmuseum het stuk kwijt te raken. Op station Rotterdam Centraal is vanmorgen het nieuwe metrostation in gebruik genomen. De bouw van het complex begon in 2006 en heeft 146 miljoen euro gekost. Volgend jaar juli moeten de metrotreinen in één keer van Rotterdam naar Den Haag Centraal rijden. Daarvoor is op 30 meter diepte een nieuwe ondergrondse tunnel geboord. Het weer overwegend bewolkt met in de middag en avond kans op wat regen. Het wordt vandaag zo'n 19 graden. Dit was het NOS.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 hoor je Johnny Hatch. Yes en de Shattered Dreams. Wat woonen we toch in een mooi dorp, hè, Ralf? Is toch, machtig. Er toch heel veel activiteiten in Salfords. Nou worden ze juist van bout. Volgende week kunstkracht 12, de open atelierroute. Het epicentrum is ook daadwerkelijk het gasthuisplein. Want daar gaat de starter plaatsvinden vanaf 1 uur s middags. Uiteraard uh, bij het uh, Museum. Leraard. En we hebben vandaag het uh, dorpsomroepersconcours en morgen shantikoren. Ook dat nog. Ook dat nog. Dus het wordt een hele zwingende boel zoals het ieder weekend inmiddels is. Het is ieder weekend al zo, oh, ja. zo'n beetje, vergis je niet. Gewoon uh, voldoende te blijven, toch? Lijkt mij. En zo dadelijk gaan we weer naar Joop trouwens. Voor het vervolg van de voetbalwedstrijd. Even die jongetjes in Amstelveen de weg naar de beneden toe. Hè? De ja, zeker uit. weten. Moeten we gewoon gaan winnen. Het is een thuiswedstrijd. Hè? Dus appeltje eitje toch? Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. De bal is erop. Ze hè? zijn wel goed, Amstelveen. He? Nou, dus, het gras is hard. Worden ze dadelijk het van Joop. Dus? Is ja. ja, zeker weten. Eerst gaan we weer twee platen voor je draaien. Waaronder deze. The room is and the is almost Naar Joop van es. Ja, in de 40ste minuut een hele mooie steekpaas van um, uh, Petter Koper op Nuitserberg. Berg kan kappen en verslaat de uh, keeper van Amstelveen. Zandt met 1-0. Termis heeft ook wel verstand van muziek. Ellison Way. Staat als een huis. Yasu en de situation uh, uit de jaren 80 alweer. Inmiddels kwart over drie geworden, we noemden hem al bijna. Marco. Termis, hij is uh, aanwezig in de studio voor de presentatie van zijn nieuwe boek. Want dat gaat binnenkort komen, Marco. Goedemiddag. Goedemiddag uh, Zandvoort. Goedemiddag heren. Hé, hey, die Marco, je hebt je nieuwe boek zomaar kindje genoemd. Je kindje en je dochter. Uh, vertel, verklaar je nader. Nou, mijn schoonaders konden geen dochter krijgen. Ze mijn eigen <laughs> dus ze maar één gaat hem de Dus ik maak ze zelf maar. Goed bezig. Ja, nou ja, goed, uh, dames en heren. Binnenkort de presentatie van de nieuwe roman. En, en... Uh, ja, Zandvoort uh, is cultuurlijk bezig, heb ik het idee. 15, ja inmiddels wel 15, maar hij noemde het over 14 ja, kunstenaars die een open atelier hebben. volgende week tijdens het uh, Kunstkracht 12 event. Maar als ik jou zo zie, dus zijn het er minimaal 15, dus. Ja, kunstenaars nou, dat uh, in het dorp wat Zandvoort heet. Je moet een beetje weten wat je kan en wat je niet kan. Ik ben geen briljant schilder en uh, dat uh, vind ik ook niet erg. Het kan nooit mislukken, maar aan de andere kant moet je wel een beetje je plekje weten. En uh, ja, ik vind het leuk om af en toe wat te kladderen, maar. Een, uh, ik noem mezelf geen, uh, geen schilder. Ik ben gewoon schrijver en dichter. En dat kan ik. Ja, want het uh, kan je zeker. Het is inmiddels weer de derde editie. die in boekvorm gaat verschijnen. Namens uh, Marco Termis. Wat dat betreft. En daar zijn we natuurlijk al antwoord wel heel erg trots op. Uh, we zeker weten. En de titel ook. Hoe bijzonder. En hoe kom je daar dan allemaal weer op? Nou, laat ik vooropstellen dat hij in afgekorte vorm uh, op de voorkant van de roman staat. Want Zo. dat uh, scheelt 50% van de verkopen. Oké. Okay. Dus uh, Tyrannosaurus regina. Nou, Tegenwoordig kent iedereen Tyrannosaurus uh, rex. De grootste vleeseter, de carnivore. Denk je van uh, Jurassic Park? Juist, zo'n hele grote engert met uh, grote tanden. En, uh, en dit... onverslaanbaar ook. Ja, uh, dat zou je niet zeggen als je ze in het museum ziet staan tegenwoordig. <laughs> <laughs> zo'n skelet. In vergaande staat van ontbinding. Ja, want uh, niemand wint van tijd. Dus, uh... Maar dit is de vrouwelijke versie ervan. Oh? Een dame die alles doet uh, om de macht naar zich toe te trekken. Moord, seks, doodslag, you name it, ze doet het. Ze is van alle markten thuis? Ja, ze is inderdaad van alle markten thuis. En, en de financiële markt geniet aan haar specifieke voorkeur? Want het, volgens de crisisgeleerden komt het daar heel erg veel voor, dit soort... Uh... Handelsactiviteiten? Nou ja, geld is alleen maar een bepaalde vorm van macht. He, dus een, uh, het is niet het enige, het enige machtsmiddel wat je kan verzinnen. Er zijn zoveel vormen van macht. Uh, dus als je emotioneel druk op iemand uitoefent, dan is dat ook een vorm van macht. Er komt geen geld bij kijken. Zeg jij weer even wat, ja, een wijs man even goed nog ook, <laughs> Het, de Tinosaurus Regina, in feite, is dat de afkorting ook, hè? Want je hebt er nog een naam gegeven, ook, de Tinosaurus. Ja, nou ja, goed, uh, Tyrannosaurus Regina. Dus uh, eigenlijk de, de vrouwelijke vorm van uh, Tyrannosaurus Rex. Wat dan koning betekent. Regina uh -huh. betekent natuurlijk koningin. Koningin. Ja, en het gaat over een dame, dus dan kan ik, een moeilijke, uh, ik kan haar moeilijk uh, mannetje noemen. Heb jij weer een punt. In welk land speelt zich het hele gebeuren af? Voornamelijk in Italië, in Rome. Oh. Ze is de dochter van een uh, zeer invloedrijk bankier. En die uh, houdt zich bezig met uh, onverkwikkelijke zaken op het allerhoogste niveau. Oké, okay. uh, dat doet uh, Berlusconi ook regelmatig als je de pers een beetje bijgehouden hebt. Maar dit heb je natuurlijk bijgehouden. Ja, dat, uh, ik probeer toch zo nu en dan wel even uh, een krantje te lezen. <laughs> en vandaar die inspiratie mogelijkerwijs, wat Italië heet? Wat zeg je, Rob? De inspiratie uh, om het uh, event juist in Italië plaats te laten hebben. Dat uh, heb je waar vandaan? Uh, nou, ten eerste... Uh, in al mijn boeken probeer ik uh, de setting te laten plaatsvinden... ...omdat het er mogelijk is. Oké. Okay. Uh, dus bijvoorbeeld de Zesde Republiek. Waarom in Frankrijk? Frankrijk. Omdat ze daar revolutiegevoelig zijn. En uh, waarom, in, uh, waarom in Italië? Omdat daar... Uh, Laten we maar zeggen, de, de, situ, de situatie uh, rijp voor is ook in verband met uh, het Vaticaan bijvoorbeeld. Uh, witwaspraktijken, uh, vrijmetselaarsloosjes en al dat soort zaken. Omkoopschandalen, maffia. En dat komt allemaal in dit boek ook even om de hoek kijken. Alle mogelijke ingrediënten om in ieder geval daaromtrent een boek op te kunnen stellen en ja. op te baseren. Precies. Als je nu bijvoorbeeld het verhaal eventjes in een nutshell zou kunnen geven, ja, dat is natuurlijk iets wat bijna onmogelijk is. Maar hoe onderscheidt zich nu de hoofdfiguur ten opzichte van het gepeupel om haar heen? Nou eigenlijk houdt ze helemaal niet zoveel rekening met het gepeupel om zich heen. Uh, het is een, uh, laten we zeggen, een, uh, iemand die bestaat uit zuiver egoïstische gronden. Aha. En ja, die, vindt, die houdt zich niet zo bezig met de emoties van andere mensen. Die kijkt dus heel zuiver. Ja, dat kan je machiavellistisch noemen. Hè? Dus eigenlijk de volkomen machtsstructuur. Mm -hmm. Die kijkt alleen maar wat het resultaat van iets is. En dat andere mensen daaronder moeten lijden. Ja, so Bij, bijzaak. Dat is bijzaak. Ja. En het doel is dat te formuleren van dergelijke personages? Uh, nou, het doel, de, ik probeer me te verplaatsen in een zuiver egoïstisch uh, persoon. Uh -huh. Ja, Ik denk dat ik zelf bijna tegenovergestelde ben. Ik ben geen altruïst, dus iemand die alles weggeeft. Maar ik zie mezelf al als een goed persoon. Ja, Want dat is juist het tegenstrijdige van de, het personage en hetgene wie je dan dus ook omschrijft. Ja. Dat is dan toch voor jou bepaald uitdagend? Om eens te kijken ja. door een andere bril, letterlijk en figuurlijk? Ja, je moet de schrijver nooit verwarren met de karakters die, die hij verzint. Dus dat is wel een, een regelmatig terugkerende fout die mensen maken. Ik ben nooit dezelfde karakters. Ik verzin ze alleen maar en ik laat ze een rol spelen. Zoals de poppenspeler ook niet de vader van Jan Klaas is. <laughs> en de moeder van de poppenspeler, Katrein, bijvoorbeeld. In ieder geval, de lancering van je nieuwe boek, wanneer gaat het plaats hebben? Uh, 9 oktober uh, bij Mango's, dat is volgenodigden. Dan... Hoe centraal is Mango's vandaag in het programma wat Zandvoort op zaterdag heet? Hoe kan het ook anders? En dan komt uh, onze burgervader Niek Meijer. die komt het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Oké. Okay. Daar ben ik erg blij mee natuurlijk. Hè, Vanzelfsprekend. Als, uh, onze burgervader. En ja, dat vind ik. Uh, ja, ik ben een jongetje van Zandvoort. Hè, dus dus ik ben een zoon, een zoon van Zandvoort. Zo is dat. Dus. En hoe laat gaat dat een en ander plaats hebben? Uh, de uitreiking gaat tussen, uh, het gaat om zeven uur van start en ik mag aannemen dat de burgemeester zo rond een uur of half acht uh, het eerste exemplaar in ontvangst neemt. Ik zal proberen de speech kort te houden, want ik hou zelf erg van korte speeches. En daarna gaat de burgervader uh, naar uh, de film van Thijs Okkersen. Oké, okay, juist. ja, Want die uh, gaat ook inderdaad dan zijn première in. Ja. Hoe, hoe geweldig en creatief is het allemaal. He? Nu heb jij voor de gewoonte over het algemeen boeken te signeren ook Marco. Ja. Dat gaat ook diezelfde avond uh, gebeuren. Voor de mensen die een uh, exemplaar kopen op die avond. Uh, die krijgen allemaal een, een, een spreuk in de, in de roman. En ze krijgen een gesigneerd uh, exemplaar. En uh, er is voor de mensen die niet uitgenodigd zijn voor die avond. Is er wel een gelegenheid uh, de week later. Oké. Okay. Dan uh, signeer ik bij de Bruna. En dat is aan de uh, grote krocht ja, gesitueerd. Wie weet het niet bij de Bruna. En hoe laat gaat dat gebeuren? Of van uh, hoe laat af? Als, als ik het goed uh, zeg. Maar ze moeten nog even de krant erop naslaan. Ja. Of even uh, CFM uh, Kabel uh, nog even checken. Maar volgens mij was het van half 1 tot half twee. Nou hier staat er uh, tussen 12 en 1. Maar... Tussen 12 en 1. <lacht> nee. Nou dan ja, ben je en, uh, nog eerder aan de beurt. Dan hoef je nog minder lang te wachten. Dan schrijf ik gewoon wat sneller. <lacht> Um, wat zou nu een spreuk zijn die je voor de Zandvoortse burgervader in uh, de kaft zou gaan optekenen? Oh, daar moet ik eens even over. Dat heeft natuurlijk iets met macht uh, te maken. Hè? Dus Nou, bijvoorbeeld, uh, uh, liefde is de grootste macht die er is. Kijk, en is ook grenzeloos en altijd zuiver. Spatje en spatje zuiver. Als je hem juist interpreteert wel. Zo is dat. Maar ook in Harlem ga je signeren. Uh, ja, dat klopt. Ja, en waar vindt dat plaats? Dat uh, gaat bij uh, Boekhandel Plantage Koeberg. In de Barteljoordenstraat gaat dat plaatsvinden. Dus ja, Marco die probeert natuurlijk toch uh, ook buiten Zandvoort uh, zijn sporen te verdienen. We hebben het steeds uh, over je boek. Hoe dik is jouw boek? Het is 192 pagina's. 192 Maar 182. wel grote letters, hoor, heren. Okay. Dus uh, als je een beetje doorleest, hoe lang ben je ermee bezig? Nou, nooit langer dan dat ik erover gedaan heb om het te schrijven. Nee, oké. Okay. <laughs> en dat was, om precies te zijn? Nou, ik denk dat ik er een maand of negen over gedaan heb. Okay. Hoe, hoe beeldvormend. He? Negen maanden, drachtig. Negen maanden en dan... En, uh, dan, komt en dan een, een mooie dochter eigenlijk. Ja, ja. op deze aardkloot. Goed bezig, heren. En is de, is de aardkloot inderdaad wel de juiste omgeving voor de hoofdpersonages van het boek om zich daarin te settelen? Te op te bouwen, te laten scholen en te trainen? Nou, ik denk dat de hoofdpersonage uh, geen lang leven beschoren zou zijn als ze echt uh, zou bestaan. Uh -huh. uh, dus, maar er zit een bepaalde kern van waarheid in, in sprookjes. Uh, dit is net zo goed een sprookje, alleen het is een keihard sprookje. Het is uh, de grenzen opzoeken van, uh, van zaken, om dingen duidelijk te maken. Wat is de meest uh, ja, voor de hand liggende boodschap die dan duidelijk gemaakt zal gaan worden in uh, naar aanleiding van het lezen van het boek? Dat egoïsme helemaal geen zin heeft. Gewoon samenwerken, doorwerken, Precies. samen de boel opvangen. Van delen word je niet armer. Kijk, now we talking. Oké, okay, 9 oktober dus uh, de presentatie <coughs> bij Mango's. En vanaf 10 oktober verkrijgbaar. Dankjewel Marco. Graag gedaan. <coughs> Het waren weer twee hits, snel stop bij Samfoot op zaterdag. Als eerste de nieuwe show van Whitney Houston. En die plaat mag er zeker zijn: Million Dollar Bill audio Er achteraan deze van Ellen uh, Clark. En blow me away! Blow me away! We gaan het praatje even gemakkelijk overheen. Maar Zo, wat, wat een comeback, dat mokkeltje! Wat een single, hè? En dan de manier waarop, hè? We dachten eerst van, zou ze het nog wel kunnen? Nou, ze heeft laten zien met deze plaat dat ze het zeker nog niet verleerd is. Zo is dat. Die moeten gewoon lekker bijblijven. En eronder de muziekliefhebbers heel veel, nog veel meer plaatjes uit gaan brengen. Dat dacht ik ook. Zo dadelijk gaan we naar Joop van Nest. voor het vervolg van de wedstrijd van vandaag. En uh, ja... We staan op winst, hè? dus dat is best wel lekker. We staan op winst, dus misschien niet helemaal ongebruikelijk... om dan eventjes je kuienlaten te pakken. En pak die dan ook en ga gewoon naar de velden daar bij Duintjesveld. En de SV Zandvoort-combinatie in ieder geval. Luidkeels hoort, zegt het voort, aanmoedigen. Zegt het voort, dat brengen we bij het dorpsomroepersconcours. Nou, daar gaan we zo dadelijk ook nog aandacht aan besteden. Ja, want Klaas Koper is degene die we ons weer uiteindelijk vertegenwoordigt. Doet hij al het jaar even goed. Hè? Ja, en ik ben benieuwd hoe hij het vandaag doet. What are some of that? She was a Jezebel, this Britsman queen, living alive like a backstreet dream, telling the lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear, Spin them around like a weed on fire, walking on top for a love's highway. Fatal attraction is where I'm at, there's no escape for me. I Bijvoorbeeld of de brommer die je reed De zon van je CFM ook geen dag zonder muziek. Het zal helemaal gebeuren. Music was the first, love. En het will be the last. Ja, jullie de Joe Voice. En geen dag zonder muziek. De tweede helft van de wedstrijd van vandaag. SWZ over het Amstelveen. Jan van Es, hoe is het daar? Ja, de tweede helft is ondertussen ruim zes minuten alweer aan de gang. En Sanskrit heeft het offensief dat ze in de laatste kwartier van de eerste helft hebben ingezet, voortgezet. Er is behoorlijke druk op het doel van uh, Amsterdam. Voorlopig houdt de keeper een hele lange man neer. Dat moet ik tegenop kijken. Ja, had de steeds die bal allemaal tegen. En nu is ze dan een corner voor Zandvoort. Die wordt vanaf de, de rechterkant van het veld genomen door Naatje Berg. ...richting het penalty -tip. altijd hetzelfde ja. trastramie. En dat ja. is... Dat, Max Adenwerk, die, oh, die werd op de, op de lijn gered! Door de nummer 6 van Amsterdam En dan moet ik heel gaan een boekje zoeken wie dat is. Uh, dat, nou, dat is niet heel erg belangrijk, maar Amsterdam komt er nu uit. Het was in, in ieder geval Michel Greten die van de lijn kon werken. Want uh, Max Adenwerk had de goede hoek uitgezocht, de keeper kon daar niet bij... ...maar er stond helaas nog een verdediger op die doellijn. Amsterdam nu in de aanval op de helft van Zandvoort, net over de helft heen. Gaan zitten te zoeken. Er is weinig uh, beweging. Uh, bijna alle mensen staan achter de bal. Ja, dan wordt het wat moeilijker die bal kwijt te kunnen. En dat is daar nu uh, Patrick Over die kan afpakken. Maar die geeft een helemaal verkeerde paas op de borst van uh, de nummer 4 van uh, Amstelveen. En dat is Jorrit Wilhelmus. Die transporteert de bal naar voren toe. Patrick Over daar maakt mis. Maar de, de bal is nog niet gevaarlijk daar. Wel op de achterlijn van Zandvoort staat. Plaatsen terug naar... Ja, ik, kan zien. ik zou helemaal aan de andere kant van het veld in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Goed, de bal wordt helemaal uitgehaald opnieuw. Oh, aanval van Amsterdam De bal is nog steeds in de ploeg van, de, uh, van Amstelveen. En daar is nu eindelijk, dit nee, nog niet de interceptie. Ik dacht dat uh, uh, Nijsjerberg die plegen, maar dat is niet het geval. En nu wordt het gevaarlijk wat gaat het hier gebeuren. Dan gaat er iets hier gebeuren, ik weet niet wat er aan de hand is. De scheidsrechter roept iemand bij zich. Uh, hij heeft al een paar keer gewaarschuwd. Die gaat een, een gele kaart naar... Ik denk Patrick Koper. Dat zal waarschijnlijk zijn voor, uh, voor praten, want hij heeft al een keer een vrije trap tegen gehad, omdat hij uh, commentaar op de leiding had. Ik denk dat hij dat nu weer flikt, want er was gewoon niks aan de hand. Het is ging gewoon door. En ik denk dat hij uh, uh, weer iets tegen de scheidsrechter riep, waardoor de scheidsrechter zegt, ja, nu ben je van mij, nu krijg jij die gele kaart te pakken. Het gevolg is een vrije trap ter hoogte van de 16 meter lijn van Zandvoort, uh, Amstel 1. Administratie is uh, gebeurd door de scheidsrechter zet nu even kijken, de, de muur op afstand. Ja, ja, hij meet het niet na. Ik, ik denk dat het iets te ver is, maar goed, het is niet anders. Hij wil dat helemaal zo hebben. En dan komt nu dat signaal waardoor die bal gespeeld kan worden. Achterin, oh, bij de tweede paal stond iemand van Amstelveen bijna vrij. Maar die komt heel gelukkig voor ons. En helaas natuurlijk voor Amstelveen. onder de bal door. De bal gaat over de achterlijn. Joris Smit mag hem uitnemen. We hebben gespeeld 57 minuten ruim in deze wedstrijd. En de stand is nog steeds 1-0 in het voordeel van Zandvoort. With my girl Drew, Cameron uh -huh. Diaz and Destiny, Charlie's Angels, come, come on. Uh, uh, uh. Question: Tell me what you think about me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 Zaterdag worden je Destiny's Child en uh, Independent Women. Worden ze juist van Marco Temes. Volgende week gaat zijn uh, nieuwe boek gepresenteerd worden. Vindt allemaal plaats bij uh, Strand Pavilion, uh, Mango's. En het eerste exemplaar wordt uh, uitgereikt aan burgemeester Niek Meijer. En dan uh, vanaf 10 oktober verkrijgbaar in de boekhandel. En dan heb je nog kant in dat hij een signeersessie gaat meemaken. Want uh, buiten de doet hij doet ook wel eens hele mooie spreuken in de kaft van de binnenzijde. Althans natuurlijk. ...van het boek wat er uiteindelijk om te doen is. Nog even wat aandacht voor het project in Mali. Ja, niet geheel onbelangrijk. Er gaan daar een aantal zandvoerse mede dorpsgenoten... ...bij namen Kees Kieft, Bob Kieft, Bas Lammers... ...Robert Habes, John van Dam en Rob van Bambergen... ...die gaan daar naartoe rijden vanaf 2 november en vanaf 2 oktober aanstaande is er bij de Manko's Beach Bar een mogelijkheid om daar in ieder geval een donatie te doen. En de jongens is even uit te horen van hoe gaan jullie dat doen en waarom gaan jullie dit allemaal doen. En uiteindelijk, als jullie daar zijn in het Mali, wat staat daar dan weer allemaal te gebeuren? Ja, mali Salvo is gewoon 7500 kilometer. Hè? En wanneer gaan ze vertrekken? 2 November, de startlocatie is nog niet helemaal bekend. Maar af het moment dat hij bekend is, dan zal hij in ieder geval. Hoe kan het ook anders? Namens ZierfM Zandvoort bekend worden gemaakt. En de website zijn ze ook op bereikbaar? Ja, de website is inderdaad een heel mooi unicum. Hoe ze dat allemaal voor elkaar hebben gebouwd. Maar het zijn natuurlijk ook mensen met diverse achtergronden. en vanuit diverse professies. En de website is gebouwd door. Jawel, Brr. Bas, uh, nee, Robert Habers heeft die gebouwd En die is te vinden onder www.expedition.dou.nl Oké okay. En het ligt in de bedoeling Dat de reis gewoon middels een dagboek uh, ja, uh, Publicatie op diezelfde website Gevolgd kan gaan worden Hoe interessant is het allemaal met de techniek Vandaag in de dag is het allemaal ook mogelijk En wij gaan het in ieder geval in de gaten houden Lijkt me wel ja En ga in ieder geval 2 oktober die jongens een warm hart toesteken steken En, en een sponsoren. kleine doen ja, en dat lijkt sponsoren. me ook Dance around this empty house tear Van Huis snel naar jou fris. Uh, de 63e minuut, een hele mooie voorzet. Vanaf de rechterkant van het van En Bas Rennens die komt prachtig mooi voorzet verdedigen. Komt met zijn krullen uh, Die bal keihard achter de keeper stand voor lijkt met 0 En Dat zijn goede berichten daar vanuit uh, SV Standvoort.